12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Onderzoek naar verband tussen sterfgevallen en pil. Veel gemeenten staan er financieel zwak voor. En Japanners staken walvisjacht bij Antarctica. Het weer: veel bewolking, maar soms ook zon. blijft droog en de temperatuur stijgt naar 4 tot 6 graden. Morgen, wat vaker zon bij 6 graden. En na het weekend gaat de zon flink schijnen en gaat de temperatuur ook snel omhoog. Er wordt onderzoek gedaan naar een verband tussen het gebruik van de anti acné Diane 35 en 10 sterfgevallen in Nederland. Frankrijk wil de pil van de markt halen. Gezondheidsredacteur Rinke van den Brink, Rinke, jij volgt deze zaak al langer. Wanneer zijn die Nederlandse doden gevallen? Die nieuwe meldingen die zijn binnengekomen 97, waarbij dus negen uh, nieuwe sterfgevallen zijn waarbij de pil mogelijk een rol heeft gespeeld. Die hebben over de hele periode dat die pil op de markt is en dat is 25 jaar betrekking. Dus er is één in 2011 overleden één vrouw en die andere zijn in de uh, voorafgaande 24 jaar overleden, maar we weten niet uh, wanneer. Nee, maar uh, wat is nou precies de link tussen die pil en de doodsoorzaak? Elke anticonceptiepil geeft een licht verhoogd risico op trombose... en ook op uh, longembolie. En deze pil is van de modernste generatie. En die geeft een nog weer iets hoger risico... dan de uh, pil van de tweede generatie... die in Nederland standaard wordt voorgeschreven. Maar soms wordt daarvan afgeweken uh, omdat vrouwen niet uh, goed reageren... bijvoorbeeld op die pil van de tweede generatie. En dan wordt wel eens een van de moderne generatie gegeven. Dit middel is eigenlijk tegen acne, tegen heel erg puistjes zeg maar. En overbeharing ook. is ook een hormonale kwestie waarvoor zo'n pil dan uh, werkzaam is. Um, maar het heeft ook uh, anticonceptiewerking... en schijnt ook soms uh, eigenlijk daar echt voor gebruikt te worden. En dan is het een, een manier om de pil vergoed te krijgen. En wat er nu is gebeurd, is dat in Frankrijk... Um, eigenlijk naar aanleiding van een, een proces wat een vrouw heeft gevoerd... die invalide is geraakt na een hersenbloeding... Dat is gekoppeld aan haar pilgebruik. Die heeft dat proces gewonnen. Toen is in Frankrijk gezegd... die moderne anticonceptiepillen... zouden we maar eens uit het verzekerde pakket moeten halen. Kort daarna is het verhaal over de Diane begonnen... waar in Frankrijk in 25 jaar... vier doden door zijn gevallen... die echt door de pil zijn overleden, die vier vrouwen. Terwijl er 330.000 Franse vrouwen die pil dagelijks slikken. Dus het, het gaat om uh, in absolute zin heel kleine aantallen. Maar in Nederland uh, is het de pil nog steeds te verkrijgen. Wat gebeurt er hier nu in Nederland? Nee, in Frankrijk moet die ook nog uit de handel genomen worden. En omdat de Fransen dat willen doen... is er een Europese uh, herbeoordeling van, het, van de pil uh, gestart. Dat is een spoedprocedure. Daar is het uh, college ter beoordeling van geneesmiddelen... die daar in Nederland uh, over gaat... samen met haar zusterorganisatie in Europa mee bezig. En daar gaan we van horen wat ze daarvan vinden. Dat is een afweging... Uh, van, van uh, ja, uh, baten en, en lasten. Hè? De, de, de, het heeft een werking die fijn is als je acne hebt. Daar, daar werkt het tegen. En het heeft een zeker risico. En er wordt afgewogen of uh, het extra risico op trombose of dat opweegt tegen de voordelen die het als medicijn heeft. Zoals dat altijd gebeurt. En dat gebeurt nu opnieuw, doordat er uh, nieuwe gegevens eigenlijk zijn. Dankjewel, Rinke van den Brink. En gisteren maakte minister Schippers van Volksgezondheid bekend... dat Nederland de Diane 35-pil niet uit de handel neemt. Ze zei dat ze niet bevoegd is om geneesmiddelen uit de handel te nemen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen gaat erover. Schippers wees er ook op dat het bekend is... dat het gebruik van de pil in zeldzame gevallen kan leiden... tot trombose en het ontstaan van een embolie. Daar wordt al nadrukkelijk voor gewaarschuwd in de bijsluiter. bijsluiter al dus de minister. De helft van de grote Nederlandse gemeenten heeft niet genoeg geld om risico's op te vangen. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van een inventarisatie... naar de financiële positie van de 20 grootste gemeenten. NSGT en Groningen scoren het slechtst. Daar staat tegenover de risico's nog niet de helft aan reserves. Slechts zes van de 20 gemeenten halen een ruime voldoende of hoger. Vanaf 2014 krijgen de gemeenten extra bezuinigingen te verwerken... Het Rijk hevelt dan taken zoals jeugdzorg over... maar met de helft van het geld dat het Rijk er nu aan besteedt. Dan wil ik naar het volgende onderwerp, maar mijn computer werkt niet mee. Nu wel. De ontwikkelingshulp zoals we die nu kennen... zal op termijn helemaal verdwijnen, zegt minister Ploemen voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in de Volkskrant. Begrip eh, ontwikkelingshulp stamt uit de jaren zestig, zegt Ploemen. De wereld zag er toen anders uit. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomen landen zegt ze. In de toekomst zal het veel meer gaan om internationale samenwerking, een combinatie van handel, investeringen en hulp. Het is daarom tijd voor een nieuwe definitie al dus bloemen. Ondanks verschillende campagnes en initiatieven is het pesten op lagere scholen de laatste jaren niet minder geworden, sterker, er lijkt een heel kleine stijging te zijn. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau School en Innovatiegroep. Kees van Heuvel, is de directeur van dat bureau. Goedemiddag meneer van Heuvel. Goedemiddag. Ja, de stijging in de cijfers is heel klein, maar je, je zou met alle aandacht voor het onderwerp toch verwachten dat de pesten minder wordt? Ja, dat zou je misschien uh, verwachten. Uh, maar dat, dat lijkt niet zo te zijn. We hebben in uh, 2008 hier een uh, grootschalig onderzoek naar gedaan op circa 100 basisscholen en 10.000 leerlingen. Dat hebben we in 2012 herhaald. Uh, ja, zoals de cijfers nu laten zien, dan uh, lijkt het er niet op... Uh, ...dat het minder is geworden. We kunnen ook niet zeggen dat het significant meer is geworden. Maar minder ook niet. Nee, maar dus uh, als die campagnes er niet waren geweest... ...was het misschien nog wel groter geweest? Ja, dat is, dat is, dat is een aardige vraag. Dat hebben wij onszelf ook uh, afgevraagd. Uh, ja, dat zou goed kunnen. Ja. En uh, de manieren van pesten, uh, zijn die anders geworden in de, sinds 2008? Het lijkt erop uh, dat het wat uh, geniepiger is geworden, om het maar zo te zeggen... Wat... Meer mentaal dan, uh, dan fysiek. En een, een, ja, een hele belangrijke is daarbij het gevoel buitengesloten worden. En dat het is wel het meest opvallende stijger. En daarnaast ook het uh, digitaal pesten. Het pesten via ja, allerlei nieuwe manieren uh, die ons bekend zijn via de sociale media. Ja, en uh, wat verder opvallend is dat uh, dus het pesten licht toeneemt... maar het aantal pestkoppen neemt af. Hoe kan dat? Uh, ja, hoe dat kan. Uh, dat weet ik niet, maar dat betekent dat uh, de pesters meer slachtoffers maken. Uh, dus het aantal gepesten neemt niet af, het mm -hmm. aantal pesters wel. En uh, uit uw onderzoek, uh, als er nou scholen zijn uh, waar, waar uh, weinig wordt gepest... en scholen waar veel wordt gepest, waar, waar zit het verschil dan in, in die scholen? Wat voor beleid voeren die scholen die... die... Die zeg, waar, waar, zeg, waar geen kinderen, waar weinig kinderen gepest worden? Uh, ja, we hebben, da hebben de scholen verder niet, niet alle honderd inhoudelijk uh, daarover gesproken. We hebben wel uh, geïnventariseerd van, uh, is het, hebben jullie nu een pestprotocol, ja of nee? Uh, Wat er uh, uh, projectmatig aandacht gegeven aan het onderwerp, al dat soort zaken. Nou, daar lijken geen significante schillen in te zijn. Uh, wat denk ik wel een verschil is. Uh, is het pedagogisch en schoolklimaat. De manier waarop je met elkaar omgaat. Op school. Ik denk dat dat een hele grote invloedsfactor is. Ja, u zegt dus pestprotocollen maken niet zo uit. Maar wel de manier waarop je met elkaar omgaat. Nou ja, pestprotocol uh, is, is uiteindelijk vooral denk ik, bedoeld. Om uh, um, reactief te gaan reageren. Dan is het, dan is het leed al geschiet zeg maar. Ja. Uh, dus de, de meeste van die... Protocollen hebben een, een weinig preventieve werkende kracht. Goed, dank u wel uh, meneer Van Heuvelen... Van, uh, directeur van uh, de onderzoeksbureau School en Innovatiegroep. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Japanse walvisvloot heeft de jacht in de wateren rond de Zuidpool beëindigd. Dat zegt de organisatie Sea Shepherd... die zich inzet voor het behoud van het leven in de oceaan. Actieschepen van de organisatie hebben sinds het begin van het jachtseizoen... de Japanners gehinderd bij de walvisvangst... Volgens Sea Shepherd-voorman Paul Botsen heeft de Japanse vloot inmiddels koers gezet naar Indonesië. Er zouden dit jaar 75 walvissen zijn gevangen, het laagste aantal in jaren. Het vangen van walvissen is internationaal verboden. Japan mag alleen enkele exemplaren vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar volgens de dierenactivisten is dat een dekmantel om de liefhebbers in Japan van walvisvlees te kunnen voorzien. De Amerikaanse militair Bradley Manning wordt vervolgd... voor alle vergrijpen waarvoor hij is aangeklaagd... waaronder het helpen van de vijand. En daarvoor kan hij levenslang krijgen... zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Manning staat terecht voor het lekken van 700.000 documenten... met geheime informatie naar de klokkenluidersite Wikileaks. Donderdag bekende hij schuld aan 10 van de 22 punten in de aanklacht... waaronder het lekken van de informatie. En daarvoor kan hij maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen. De militaire aanklagers willen hem, gezien de omvang van de misdragingen, toch aanklagen voor alle strafbare feiten. Binnen nu en enkele maanden zullen de Syrische verzetsstrijders worden bewapend door een aantal Europese landen. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Syrische oppositie in Londen gezegd tegenover dagblad The Guardian. Consument Arjen van der Horst in, in Londen. Arjen, waarop baseert die vertegenwoordiger van de oppositie dit? Ja, de rebellen zien langzaam in een verschuiving in die Europese houding. Afgelopen donderdag heeft de EU het wapenembargo voor Syrië versoepeld. Nog steeds levert Europa geen wapens, maar het is bijvoorbeeld nu wel toegestaan om gepantserde voertuigen en ander niet dodelijk materieel zoals het officieel heet te leveren. En ook zien de rebellen dat de Turken met toestemming van de Europeanen oogluikend de smokkel van steeds zwaardere wapens toestaan over de Turk-Syrische grens. Zo hebben de Syrische rebellen sinds kort wapens in handen gekregen die gevechtsvliegtuigen en helikopters kunnen uitschakelen. En zo benadrukte de rebellen, dat zijn dus niet wapens die we gekregen hebben of buitgemaakt hebben van het Syrische leger, maar die hebben we gekregen uit het buitenland. Dus er is al sprake van een zekere mission creep. Ja. Is, is, is Groot-Brittannië er ook bij betrokken? Um, als er wapens geleverd zullen worden, dan is het wel waarschijnlijk dat de Britten voorop staan. Het waren ook de Britten die hadden aangedrongen op die versoepeling van het wapenembargo. Eerder lieten ze al weten dat ze alle opties willen openhouden. Luister maar wat minister Heek van Buitenlandse Zaken daarover onlangs zei. Clearly the best outcome for the Syrian people would be a diplomatic breakthrough, bringing an end to the bloodshed and establishing a new Syrian government able to restore stability. However, we must keep open options to help save lives in Syria and to assist opposition groups opposed to extremism if the violence continues. Ja, natuurlijk, een diplomatieke oplossing is nog altijd het beste, zeg ik. Maar we willen alle opties open houden. Dus ook de mogelijkheid om wapens te leveren aan de Syrische rebellen. Om zo het regime van Assad maximaal onder druk te zetten. Ja, betekent dat dan een breuk met de lijn die de, de VS en Europa voorstaan? Het betekent vooral een breuk tussen de Europeanen enerzijds en de Amerikanen anderzijds. Washington is toch een stuk voorzichtiger. John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken was hij afgelopen woensdag in Londen op bezoek. En ook toen kreeg hij de vraag... gaan de Amerikanen wapens leveren aan de Syrische rebellen? Hij zei, ja, we geven wel steun aan de rebellen. 60 miljoen dollar gaan we geven. En dat is wat hij non-lethal support noemt. Denk dan aan voedsel en medicijnen. Maar geen wapens benadrukte Kerry. En je ziet dat de Britten zich daarin toch wat anders opstellen... en langzaam de deur openzetten voor wapenleveranties. Dankjewel, je Arjen van der Horst. Het Italiaanse politieke systeem klapt over een half jaar in elkaar. Dat zegt komiek Beppe Grillo, die met zijn protestpartij... verrassend een kwart van de stemmen haalde bij de verkiezingen. De oprichter van de vijfsterrenbeweging is vooral bezorgd... over de Italiaanse staatsschuld. Dat is het probleem van dit land, niet de euro, zegt Grillo. Als we de rentelast niet meer kunnen dragen... moeten we misschien terug naar de lieren. Grillo is niet van plan het op een akkoordje te gooien... met het linkse blok van Bersani... of met de rechtse coalitie van Berlusconi. In de beeld zijn vannacht zes auto's uitgebrand. De branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Een man van 18 uit Beeldhoven is opgepakt. Terwijl de brandweer de auto's bluste, werd alarm geslagen bij een nabijgelegen loods van de gemeente. En daar was de deur geforceerd. Een busje dat in de lood stond, stond ook in brand. Het brandweer had het vuur snel onder controle... en kon voorkomen dat de loods uitbranden. De politie onderzoekt of de autobranden te maken hebben... met vergelijkbare brandstichtingen enige tijd geleden. Opnieuw zijn fietsen van een professionele wielerploeg gestolen. Afgelopen nacht werden in Brugge acht fietsen van wielerploeg Radio Shack uit een vrachtwagen gehaald. De deelname van de ploeg aan de driedaagse van west vlaanderen komt niet in gevaar. De waarde van de gestolen fietsen wordt geschat op 10.000 euro's. Begin vorige maand moest de wielerploeg Garmin Sharp zich na een diefstal terugtrekken uit de ronde van de Middellandse Zee. Dieven gingen er vandoor met 17 fietsen van het team. De hoofdpunten van het nieuws: er wordt onderzoek gedaan naar een verband tussen sterfgevallen en de anti acne Diane 35. Veel gemeenten staan er financieel zwak voor, meldt de NOC op basis van een eigen inventarisatie. En Japan heeft de walvisjacht bij Antarctica gestaakt. Dit was het uitgebreide nos journaal Zometeen de VPRO met de Argos.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 Goedemiddag en welkom bij Argos. Wij zijn het onderzoeksprogramma van Radio 1. Bradley Manning bekende deze week dat hij de man was... die 260.000 geheime Amerikaanse documenten lekte... naar klokkenluidersite Wikileaks. Hij zit al meer dan duizend dagen in voorarrest. Straks om kwart voor één praat ik daarover met correspondent Guus Valk... en defensiedeskundige Co Ko Kulijn... Donderdag had Nieuwsuur een reportage over bodemdaling in Friesland... als gevolg van gaswinning. En het ging ook over hoe de Nederlandse aardoliemaatschappij... de feiten daarover te rooskleurig voorstelde. Wij gaan nu naar Groningen. Gerard Leenders en Leo Siepen ontdekten een VPRO-radio-uitzending uit 1991... over het verband tussen gaswinning en bodemdaling. Sommige fragmenten daarvan klinken nog steeds akelig actueel. Gerard en Leo gingen opnieuw op onderzoek uit en stelden zich de vraag: wat wist de nam en vooral wanneer wist de nam dat? Dit is hun verslag. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. En die was zwaarder dan die van woensdagavond. Nou, we lagen in bed en alles ging tekeer. En, uh, nou, de eerste keer was het een knal en verder niks. En maar de tweede keer was echt alles hier ook te trillen op tafel en zo. Ik ben nog ja. zenuwachtig. Ja, we zijn nog eens Ja Het epicentrum lag net even boven Loppersum en Delfzeil. Als er 20% minder gas uit de grond gehaald wordt. dan kost dat al 2,2 miljard. Ik zeg, maar dit heb ik nou nooit zo uh, beleefd. Er kwam een hele dikke knal. Het is name voor de mensen die hier uh, overlast van hebben gehad. Je weet niet uh, wanneer de weer een komt. Dat is het net. Dat weet je niet. He? Minder gas winnen of stoppen met de gaswinning... is volgens het ministerie geen optie. Het economisch belang van het Groningse gas is te groot. Onrust onder de Groninger bevolking. De afgelopen weken werd de provincie Groningen opgeschrikt door aardbevingen. Vorige maand waren dat er maar liefst... Vanaf 1986 telde het KNMI in het noorden 911 aardschokken... als gevolg van gaswinning. In augustus deed zich de zwaarste beving voor. 3,6 op de schaal van Richter. Dat was in de buurt van Loppersum. Eind januari reisde minister Kamp van Economische Zaken af naar Noord-Groningen. De Tweede Kamer wijde onlangs een hoorzitting aan de bevingen... en provinciale staten van Groningen bespraken het probleem uitvoerig. Sinds augustus zijn er 5000 nieuwe schademeldingen binnengekomen bij de NAM. De Nederlandse aardoliemaatschappij. Het bedrijf dat de olie- en de latere gaswinning al sinds 1947 ter hand neemt. Vanaf wanneer wist de NAM van het risico op bodemdaling en aardschokken? Hoe betrouwbaar waren en zijn hun rapporten? Is de Nederlandse aardoliemaatschappij wel transparant genoeg? Argos...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 Dat zei directeur Bart van der Leenput... tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners op maandag 28 januari in Loppersum. Het epicentrum van de aardbevingen in Groningen. Hij trekt het boetekleed aan. Maar deze week, op een bijeenkomst van verontruste Veendammers... klonken opnieuw de bekende geruststellende woorden. Een fragment uit het journaal van afgelopen maandag. De NAM verwacht door de gaswinning in Veendam... een lokale bodemdaling van hoogstens 1 à 2 centimeter. En ook de gaswinning hier brengt geen aardbevingen of iets dergelijks met zich mee. Dat speelt echt in het grote Groningen gasveld. En dit is een klein gasveld, dus de mensen hoeven daar niet uh, ongerust over te zijn. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, wij produceren al olie en gas sinds 1947. We hebben veel ervaring met de Nederlandse bodem. En we weten gewoon dat in dit type kleine velden eigenlijk heel weinig bodemdaling en heel weinig uh, bevingen voorkomen. De NAM eigendom van Shell en Esso zorgt ervoor dat de Nederlandse staat... per jaar een slordige 11,5 miljard euro kan bijschrijven op de begroting. Sinds de vondst van het Groningen gasveld in Slochteren in 1960... brachten de gasopbrengsten bijna 250 miljard euro op. Elf jaar na de vondst in Slochteren wordt voor het eerst openlijk... de relatie gelegd tussen bodemdaling en gaswinning. Tweede Kamerlid Jan Terlau kaart in 1971 als eerste politicus de gevolgen van bodemdaling door gaswinning in Nederland aan. Dat leidt tot een lange discussie over de eventuele gevolgen van de aardgaswinning. Terlauw was op het spoor gekomen dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken had uitgewezen dat de bodem in de provincie Groningen tot 2050 ongeveer 80 centimeter zou dalen. Vanaf het begin was er geheimzinnigheid. Terlouw onthulde een onaangename waarheid. Het was aanvankelijk de bedoeling dit onderzoek geheim te houden. Dat zegt de naam zelf in haar eigen geschiedschrijving over de gaswinning. U heeft nu een knikker op de tafel liggen, die rolt er zo vanaf. Op koffie kun je het, uh, kun je het ook zien, de, de, het verschil. Dit, dit is ook de ergste hoek, je kunt het afzien lopen. Dus uh, aan de buitenkant van het huis is het ook heel, uh, heel duidelijk te zien dat, je, dat, het, dat het echt één hoek helemaal opzakt. Toen ik hier naartoe liep, zag ik al dat er allerlei deuren schots en scheef zaten. Kijk, ja. Ja. deze hoek, hey, die, uh, die reikt nu al En hey, nou half open en hij hier al de vloer, vloerbedekking. Ja. Hoe zit het met de muren? Nou ja, dan moet je achter u kijken in hey, de schilderij. Hey, hè? Kijk, dat, als u recht staat en hey, rechtervoor staat, dan, dan kun je zien hey, dat de schilderij helemaal scheef hangt. De NAM de, de, zou kunnen bewijzen dat, uh, dat, dat het niet van het gas komt. En het is gewoon heel moeilijk om, uh, om het tegendeel daarvan te, te, te bewijzen. Het komt niet van het gas. Dat weet de NAM gewoon aan te tonen. Zo is als uh, dit ook: hè. Nou, de, de voordeur. Komt er iemand aan de voordeur, ik doe hem open en ik moet ergens even naar binnen en moest kijken. De deur valt letterlijk tegen zijn neus. Hij valt vanzelf dicht. De familie Van der Stee uit het Groningse dorp Woltersum. De reportage lijkt actueel, maar komt uit onze uitzending van 20 september 1991. Ruim 20 jaar geleden dus. De klachten van de familie Van der Stee over bodemdaling werden door de NAM niet serieus genomen. De Nederlandse aardoliemaatschappij publiceerde in de loop van de jaren verschillende wetenschappelijke rapporten over de relatie gaswinning en bodemdaling. Sprak men eerst over een bodemdaling van 80 centimeter. Twee jaar later, in 1973, werd dat getal bijgesteld tot een meter. Maar dat cijfer werd met behulp van weer een ander onderzoek tegengesproken. In een journaalfragment uit 1984 zegt toenmalig directeur Jetsus van de Nam... Tot dit over. Nou, dat komt dus zo. Onze eerste schattingen waren 30 centimeters. We hebben daar nog eens wat meer naar berekend, aangerekend. En we hebben nu met veel vertrouwen kunnen we zeggen... het is jammer genoeg meer, 60 tot 70, maar we hebben er wel meer vertrouwen in. En het gaat niet nog een keer sneller? Nee, ik moet echt toegeven dat onze specialisten... nou hun huiswerk wel gedaan hebben. Maar heeft de NAM haar huiswerk goed gedaan? Hans de Waal is onderzoeker bij het staatstoezicht op de mijnen. Die vallen onder het ministerie van Economische Zaken... In 1986 publiceerde hij zijn proefschrift over de bodemdaling... waarin hij aantoont dat de bodem met 70 centimeter zal dalen. Vier jaar later, in 1990, komt de NAM met een nieuw rapport... waarin ze de bodemdaling terugbrengen naar 30 centimeter. Werd die bodemdaling van 70 centimeter nu weggewuift? Hans de wel. Nou ja, weggewuift. Wat zij gedaan hebben, zij hebben gekeken naar de data... die beschikbaar waren uit het Groningenveld, de bodemdalingsdata. En op basis van die gegevens die in het veld gemeten zijn... kun je eigenlijk niet concluderen dat dat model van mij waar is. Het kan ook best nog wel zo zijn dat die uh, daling gewoon doorgaat... zoals uh, oorspronkelijk voorspeld was, die 30 centimeter. En daar kun je dus geen uitspraak over doen op basis van de veldgegevens. Toen, toen is men dus teruggegaan naar die oorspronkelijke voorspelling ja. van die 30 centimeter. Door gebruik van verschillende onderzoeksmethodes... komen de wetenschappers tot verschillende voorspellingen. En de NAM, die kiest daaruit de meest gunstige cijfers. Ik ben uh, Teun van der Bout. Ik heb uh, civiele techniek gestudeerd in Delft. En ik ben sinds uh, 2001 ben ik, uh, voorzitter van de commissie Bodemdaling... door gaswinning in Groningen. En wat doet die commissie precies? Die commissie die, uh, uh, hakt de knopen door over uh, schadeclaims... ten gevolge van bodemdaling door gaswinning. En wat die commissie daarover beslist, dat is bindend. Dus daarna kan men niet meer naar de rechter. De commissie bodemdaling. Die bestaat sinds 1983 en is opgericht door de provincie Groningen en de Nam... met als doel schade aan gebouwen, bruggen en gemalen vast te stellen. Schade aan particuliere gebouwen is er nauwelijks zegt voorzitter Teun van der Bout. Uh, omdat uh, particulieren uh, geen schade kunnen ondervinden van bodemdaling... dan spelen er allerlei factoren mee. Dan speelt er mee dat, dat de, wat, wat is de kwaliteit van de woning... wat is de kwaliteit van de fundering... die is bij oudere woningen in het Groningerland vaak uh, redelijk uh, slecht... omdat men niet voldoende heeft, uh, heeft uh, gefundeerd... en omdat de ondergrond natuurlijk vrij slap is op sommige plaatsen... Uh, dat is altijd een moeilijke discussie met de mensen, want ja, de, de, de, de, de mensen die willen graag uh, wat, wat schuld bij de bodemdaling of bij de aardbeving leggen. Ja. Wat maakt u zo zeker dan? Want er zijn natuurlijk uh, uh, honderden mensen die klagen bij de NAM over dat ze schade hebben aan hun huizen vanwege die bodemdaling en nu recent vanwege die aardschokken. Ja, aardschokken is natuurlijk een ander verhaal. Daar, daar kan schade door ontstaan aan woningen, dat is, dat is buiten kijf. Um, wat bodemdaling betreft hebben wij uh, in de afgelopen uh, nou, 30 jaar zowat, um, enkele tientallen woningen, naar aanleiding van klachten van mensen, hebben we uit en ten na onderzocht. Er zijn ook allerlei uh, onderzoeken geweest van gespecialiseerde ingenieursbureaus. En daaruit is gebleken dat alle klachten ten aanzien van die woningen niet het gevolg waren van de bodemdaling. Ja, maar wie bepaalde dat dan? Dat bepaalt de commissie. De commissie Bodemdaling? Ja. Provincie En de NAM benoemen de leden van de commissie. De helft wordt door de NAM benoemd, de andere helft wordt door de provincie benoemd. En de commissie is volstrekt onafhankelijk in zijn, in zijn uh, uitspraken en in zijn uh, onderzoeken en in zijn uitgaven. Maar het is niet zo dat uh, de NAM in dit geval, want er zijn drie leden van de NAM in deze commissie, he, benoemd door de NAM. Mm -hmm. Dat het uh, toch wel een beetje uh, riet na dat de slagers zijn eigen paardenvlees keurt. Nee, want er zijn ook drie provinciale leden. Toen wij dus, eh, nou ik mag haast wel zeggen, oversteld werden met telefonen. Klachten dus over eh, scheuren in gebouwen, vooral in eh, agrarische gebouwen dus. Toen begonnen we te praktiseren. en zeiden: kan dat nou dan in vredesnaam aan liggen? Dit verschijnsel van schade aan gebouwen dus. Dat zei de heer Scholte, oud-secretaris van het Landbouwschap Groningen. in onze uitzending van september 1991. Scholten twijfelde niet aan de relatie gaswinning, bodemdaling en schade. Maar na overleg met de NAM en na de publicatie van een wetenschappelijk rapport van TNO... was Scholte helemaal om, zei hij in 1991. En uiteindelijk is er een rapport uitgekomen. En dat rapport daar kwam tot de conclusie... er kan geen verband bestaan tussen de bodemdaling die zich in Groningen voltrekt... en de schade die zich aan gebouwen die er daar manifesteert. En toen was u wel overtuigd? Ja, kijk eens, als een deskundige instantie, bouwdeskundigen... en mensen die verstand hebben van de geologie enzovoort... wanneer die zoiets zeggen, dan kan ik daar dus geen bewijsmateriaal tegenover zetten. zeg maar, man, dat klopt niet wat u zegt. Dus ik moet mij neerleggen, en ik heb dat ook tegen de landbouw... Zeg, we hebben een grote vergadering gehad toen in Loppersum... Dit is het rapport. Ik heb hier de staatstoezicht voor de mijnen bij me. Ik sta hier voor u. En wij moeten het rapport bepraten. Maar ik kan geen argumenten aandragen dat dit rapport niet klopt. U zegt, ik had geen argumenten om te twijfelen aan dat rapport. Maar ja, is het een kwestie van geloof? Gelooft u dat het niet zo is? Of toch een heel klein beetje? Of soms? Of hoe is het dan eigenlijk? Ja, nou, in mijn hart zeg ik... Tja, uh, wij hebben toch de laatste jaren verschrikkelijk veel klachten gekregen. En eh, voor die niet, wat is hier in Groningen gebeurd? Die aardgas eh, is hier aan de bodem ontrokken. Eh, wordt hier aan de bodem onttrokken. Daardoor krijg je die daling van die grond. Zou het daarmee een verband kunnen houden? Nou, dat wetenschappelijk is aangetoond dat er geen verband bestaat. Moet je je daar neerleggen, maar ergens vraag je toch wel af... zou er toch nog niet een verband zijn? Ik moet zeggen, mijn conclusie nu achteraf, alles overziend, is dat de NAM, toch wel enigszins geholpen door de overheid, er toch alles aan heeft gedaan om de meest positieve dingen te benadrukken en de andere doodtevardig niet te ontkennen, maar doodtevardig niet naar buiten te laten komen. Te verzwijgen. <tus> uh, te verzwijgen. Houtenbos heeft niet alleen kritiek op zijn collega wetenschappers, maar ook op de commissie Bodemdaling. Met enige regelmaat worden stellingen in het verleden ingenomen herzien. Alle keren dat zo'n herziening heeft plaatsgevonden... werd die ondersteund door gerenommeerde instituten... zoals MIT, TNO en nog een aantal van dat soort bedrijven. En telkens weer blijkt dat geen enkele garantie te bieden dat de uitkomst juist is. Men gaat veelal uit van dezelfde foute veronderstellingen. Dus dat is eigenlijk geen onwil, maar dat is een beetje kortzichtigheid. Er wordt aannemende dat een bepaalde grondzaak waar is... doet men bepaalde voorspellingen en dan, die kan ik ook nagaan... die klopt als de aanname juist is. De aanname is niet juist en daarom is het hele verhaal onjuist. Maar dan heeft ze mij als leek... waarom neemt men verkeerde aannames? Um... Wat is daar het doel van? Nou, de moeilijkheid is om te bewijzen dat het verkeerde aannames zijn. Daar moet je voor toetsen. En dat is in feite toch een cultuurverschijnsel in deze industrie. Men houdt het heel erg strak tegen de borst aan. Men houdt niet van pottenkijkers... Afwijkende wetenschappelijke meningen worden buitengesloten. Dus als er al een sprake is van een peer-review... dan is dat hoogstens met goedwillende bedrijven waar men al een relatie mee heeft... en waarvan je nou volgens het principe wie betaalt, bepaalt. Uh, vraag je alleen de mening van mensen waarvan je wel weet... dat ze ongeveer op dezelfde lijn zitten. Ander, anders ga je die niet vragen, want dan wordt je, wordt je, je zaakje afgeschoten. Houtenbos heeft niet alleen kritiek op zijn collega wetenschappers. maar ook op de commissie Bodemdaling. Mijn voorgangers eh, hebben er altijd in gezeten. Mijn, mijn voorganger bij de NAM zit er nu ook nog in die club. En eh, voor de rest zitten er eh, zitten gemeentes in. en de provincie en, en waterschappen. En die worden inderdaad ruimhartig uitgekeerd. Maar als die eh, de koek die er bij NAM beschikbaar is. voor compensatie moeten delen met anderen. ja, dat, dat hebben ze liever niet. Dat kun je je voorstellen. Maar nou, dat zegt u mee. Van, eigenlijk is het dus geen onafhankelijke club. Uh, Met andere woorden... Het is bij geen beperkt... ge enkele stretch of the imagination is dit een onafhankelijke club. Nieuw rapport. Daling bodem door gaswinning gaat sneller dan Nam wil doen geloven. Goedenavond, welkom bij Noverdana Vandaag. Jachthavens die dreigen te verdwijnen en campings die onderlopen. En door bodemdaling wordt dat probleem alleen maar erger. Ondanks jarenlang verzet is de Nederlandse aardoliemaatschappij vanmiddag begonnen met de winning van aardgas onder de Waddenzee. Drie jaar geleden gaf het kabinet toestemming voor de omstreden winningen. Na een rapport waaruit bleek dat het vrijwel zonder schade kan. Wij kunnen garanderen dat het niet misgaat omdat we kunnen monitoren en kunnen ingrijpen als we tekenen zien aankomen. Maar dat lijkt niet te kloppen. Wat de NAM niet naar buiten brengt, is dat hun voormalig NAM-topingenieur Houtenbos tegenovergestelde conclusies trekt. Dan blijkt eh, dat de bodemdaling in Franeker door gaswinning ongeveer 20,5 centimeter bedraagt. En niet de 13 centimeter of de later gecorrigeerde 10 centimeter. Is dit al bekendgemaakt door de autoriteiten? Dit is bekendgemaakt aan de autoriteiten, maar niet door de autoriteiten aan belanghebbenden. Hoe noemt u dat? Eh, bewuste misleiding. Een fragment uit 2007 van Nova. Dat berichtte dat de overheid en nam het publiek bewust misleiden over bodemdaling bij de Waddenzee. De wetenschappers die zich hiermee bezighouden... kennen elkaar allemaal, zegt Houtenbos. Het is maar een hele kleine niche die mijnbouwsector, nagenoeg iedereen die er iets van weet... die werkt in die sector. Of in de onderzoeksinstituten die daaraan aan bijdragen. Er is een actieve lobby om onafhankelijke verificatie... van de NAM-bevindingen niet mogelijk te maken. Zakkende bodem en aardbevingen. Is daar een verband tussen? Dat vragen we Hans de Waal... Hij is mede-auteur van de recente studie van het staatstoezicht op de mijnen... waarin zwaardere aardbevingen worden voorspeld. Er is natuurlijk een indirecte uh, relatie. Het, ja, uh, bodemdaling en aardbevingen hebben wat met elkaar te maken. Doordat het zakt uh, en niet gelijkmatig zakt over een breuksysteem... Mm -hmm. dat veroorzaakt die aardbeving. Ja. In 1986 vindt de eerste aardbeving door gaswinning plaats... in de buurt van Assen, op een klein gasveld... Het verband met de winning van het aardgas werd door toenmalig minister Smit-Kroes... uitdrukkelijk niet gelegd. We citeren uit antwoorden op Kamervragen uit 1987. De beving is het gevolg van een plotselinge verschuiving... langs een breuk in de ondergrond. Samenhang met gasonttrekking ligt niet voor de hand. Ook het KNMI en de NAM ontkenden direct na de beving in 1986... een verband tussen die beving en gaswinning. Dat verband wordt sinds midden jaren negentig wel gelegd. Maar sinds wanneer wist de NAM van dat verband? Het Massachusetts Institute of Technology, het MIT... schat de kans dat dergelijke bevingen zich in het Groninger gasveld zullen voordoen erg klein. En acht de waarschijnlijkheid dat zich de komende vijftig jaar een aardbeving van kracht drie of meer... op de schaal van Richter zal voordoen, minder dan 10%. procent. Dat staat te lezen op pagina 34 van de samenvatting... van de bevindingen van het Amerikaanse onderzoeksinstituut MIT uit 1990. Oud-NAM-ingenieur Houtenbos. De, de samenvatting van de Vertrouwenscommissie... zij gaven een 10% kans op schokken van drie of meer. De NAM die maakte daar het best mogelijke verhaal voor zichzelf van. En die heeft in het bijzonder geen enkele rugbaarheid meer gegeven... aan. Dat rapport. Um, er was daar inderdaad een cultuur uh, waarin je tegen uh, dichte de deuren aanliep. Als je ergens in, in je werk dat soort dingen tegenkwam en het van belang was, dan kwamen de kwaaie koppen en dan begreep je dat je daar niet verder op moest. Nou, ik, ik, ik, heb het, ik heb het wel geprobeerd. Ja, wat heeft u dan geprobeerd? Om uh, meer inzage te krijgen, onder andere in het bestaan uh, van het MIT-report, uh, heb ik nooit met zoveel woorden gezien. Dat was inmiddels ook al toen ik daar kwam, maar toen was ook al zo'n zes jaar oud. Dus dan, je kunt dat wel minder Een Andere bronnen dan binnen de NAM? Um, waarvan, je, waarvan u dacht, dat is misschien geclassificeerd. En wellicht heeft u dat wel onder ogen gehad, maar mocht u er niet over praten. Um, nou ja, als ik daar niet over mag praten, mag ik daar u ook nog niet over praten. Uh, laten we daar maar bij houden. Daar moet ik het echt bij houden. Ook onderzoeker Hans de Waal van het Staatstoezicht op de Mijnen... heeft het MIT-rapport niet. Zelfs de samenvatting van het rapport heeft hij niet. Die krijgt hij van ons. En ook het KNMI, het instituut op het gebied van aardbevingen... beschikt niet over het MIT-rapport. Bernard Dost, hoofdafdeling seismologie van het KNMI... leest in de samenvatting dat verband tussen gaswinning en bevingen... in het rapport niet wordt uitgesloten... Maar tot eind 1993 werd die samenhang wel steeds ontkend door de NAM. Ja, dat was eigenlijk in een tijd waarin ze vervolgens zeiden van... nou ja, we kunnen het niet 100% bewijzen. Ook andere mensen kunnen het niet 100% bewijzen. Dus ja, voor die tijd moeten we pas op de plaats. En is dat onze strategie? Mm -hmm. Ja, dat is aan de NAM natuurlijk op dat moment om dat te doen. En waar dat vandaan komt, ja, daar moet de NAM maar een antwoord op geven. Gisteren liet een woordvoerder van de NAM ons weten... dat de conclusies uit het MIT-onderzoek uit 1990 inderdaad bekend waren bij de NAM. Maar dat ze drie jaar hebben gewacht om het verband tussen gaswinning en aardbeving toe te geven... kwam omdat ze eerst vervolgonderzoek nodig vonden. Veel zaken waar je op doorvraagt, daar krijg je geen antwoord op... of je krijgt het materiaal niet aan handen. Het is een grote geheimzinnigheid ten aanzien van gegevens die... Uh, Kijk eens, als we met die gegevens voor de dag zouden komen... dan zou ik zeggen van, nou, goede zaak. Dan kunnen we kijken, kunnen we checken en controleren... maar het blijft allemaal onder de grond. Meent van der Sluis in onze uitzending van september 1991. Op het hoofdkantoor van de Nederlandse aardoliemaatschappij in Assen... is alleen al het noemen van zijn naam als vloeken in een volle kerk. Meent van der Sluis. Voormalig statenlid voor de PvdA in Drenthe en tevens geograaf. Van der Sluis werd eind 1986 in één klap beroemd... toen hij voorspelde dat de gaswinning in Groningen en Drenthe... mogelijk tot aardschokken kon leiden. En de Nam die was er als de kippen bij... om Van der Sluis theorieën naar het Rijk der Fabelen te verwijzen. Apenkol van een aardrijkskundeleraar uit Assen... heette het op het hoofdkwartier van de Nam. Meent Van der Sluis dus. Ook hem is het opgevallen dat de Nam zelden wordt tegengesproken. Uh, ze worden niet tegengesproken door gelijkwaardige partners in een klein land zoals Nederland is. In, in oppervlakte en in, in inwoner aantal. De tweede reden is, uh, in het kleine land zijn een beperkt aantal universiteiten met geologische opleidingen. Vrijwel alle geologen, op een enkele uitzondering na, die uh, zijn toch uh, min of meer gebonden aan zo'n universiteit. Of gebonden aan, uh, aan deze grote bedrijven. He, dus er waren vertrouwensrelaties tussen de TU Delft en... Uh, en, en, en de nam en, en de shell En uh, dat is altijd rimpeloos verlopen. Dat was twintig jaar geleden. Meent van der Sluis leeft niet meer. Hij heeft de publicatie in januari van het rapport van het staatstoezicht op de mijnen... over de toename van het aardbevingsgevaar en de sterkte van die bevingen niet meer mee mogen maken. Na de publicatie van dat rapport beloofde minister Kamp in Loppersum... op 28 januari dat er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zullen komen. Deskundigen die zijn het erover eens dat 3,9 op de schaal van Richter als bovengrens... dat dat moet worden losgelaten. Daar is geen voldoende onderbouwing meer voor. En nu is de vraag wat het dan wel moet zijn. En dat is op dit moment niet bekend op grond van metingen in Nederland... Er kan wel een vergelijking gemaakt worden met eh, andere landen in de wereld. En dan kom je aan eh, iets tussen de vier en de vijf. Maar tussen vier en de vijf zit veel verschil. En er zal dus onderzoek gedaan moeten worden om na te gaan... hoeveel nou precies de nieuwe maximumsterkte is hier in eh, dit gebied... waar we rekening mee moeten houden. Kamp wil dat onderzoek onder andere laten uitvoeren door de NAM. Ik kan me levendig voorstellen dat mensen zeggen... van ja, dat onderzoek moet de NAM niet doen, want de NAM is geen betrouwbare partner in deze... Uh, wij vinden overigens dat we wel betrouwbaar zijn. Wij vinden ook dat we vanuit onze verantwoordelijkheid moeten kijken... wat is hier nou aan de hand. Dat zegt directeur Bart van der Leemput in het journaal van 26 januari. En Hans de Waal van het Staatstoezicht is het met hem eens. Kijk, het is de verantwoordelijkheid van de NAM als, als operator hè, van het veld... om uit te zoeken wat het gaat worden mm -hmm. en hoe het zit. En zij moeten die onderzoeken doen. Vervolgens worden die onderzoeken onafhankelijk getoetst door ons... Waarbij wij gebruik kunnen maken van KNMI en TNO als onafhankelijk onderzoeksinstituten. Maar we kunnen er ook andere mensen voor gebruiken om die onderzoeken van de NAM te beoordelen. Is dat onafhankelijk onderzoek wel te toetsen? Medeonderzoeker Annemarie Muntendam, collega van de Waal, geeft aan dat bepaalde meetgegevens vertrouwelijk moeten blijven. Nou, officieel vallen die uh, onder bedrijfsvertrouwelijke gegevens. En heeft de overheid uh, krijgt die gegevens, maar mag ze verder niet uh, publiek maken. Mm -hmm. We hebben zelf ook niet alle gegevens natuurlijk. De, de meeste gegevens zitten bij de NAM, dus natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid. Elk jaar moeten de, uh, maatschappijen wettelijk een aantal gegevens aanleveren aan de overheid. Alleen die gaan ook naar TNO. Mm -hmm. En daar horen ze bij het uh, confidentiële gedeelte. Ja, je raakt natuurlijk op er zijn wel bepaalde gegevens die kunnen commercieel van belang zijn. Ja. En dat is natuurlijk een probleem. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet verwachten van het bedrijf dat je commercieel gevoelige informatie op straat legt. Aldus de onderzoekers de Waal en Muntendam. Oud topingenieur van de naam Houtenbos zou dat graag controleren, maar dat kan hij niet. Ik kan dus inderdaad kijken of hun beweringen kloppen of niet. Dat is het enige wat je daarmee kunt doen. Desalniettemin, als men die, die gegevens vrijgeeft, doet men dat alleen als je een, een vertrouwelijkheids- een, een geheimhoudersclausule ondertekent. En dat heb ik tot nu toe geweigerd. En de NAM? Die zint op preventieve maatregelen. Moordvoerder Giel Seijnen. Heel veel uh, ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld dat mensen naar buiten gaan na een aardbeving, dat ze bij de voordeur blijven staan. U gaat dan straks rampenoefeningen financieren om de burger bewust te worden van mogelijke gevolgen van die aardbeving? Dat is zeker een van de onderdelen die wij uh, als NAM samen met de veiligheidsregio aan het uitwerken zijn. En wanneer kunnen de inwoners van Groningen dan de eerste rampenscenario oefeningen van de NAM? Zien als u mij nu een datum vraagt, dat weet ik niet. Maar dat zou ergens in het eerste of tweede kwartaal zeker uh, uitgerold moeten worden. Of daar ook een oefening bij hoort, ik kan me dat goed voorstellen. Ik denk dat dat een van de middelen is die, die zeker op tafel zou komen. Want aardbevingen zullen blijven komen als gevolg van gaswinning. Bericht uit de provincie die altijd... Uh... Reclame maakt voor zichzelf met de slogan: Er gaat niets boven Groningen. Nou ja. Daar heeft de NAM dan wel een beetje verandering in gebracht. Het was een reportage van Leo Siepen, Gerard Leenders en Kees van der Bos. De techniek was in de handen van Alfred Koster. Wilt u de reportage terug horen? Nou, dat kan via de site www.vpro.nl slash Argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En u krijgt dan elke week tijdig voor de uitzending informatie over wat u op zaterdag mag verwachten. Argos. Radio Ono. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. Hulp aan de vijand. Dat verwijt maakte de militaire aanklager, de voormalige militair Bradley Manning. Manning was de man die de video Collateral Murder lekte naar Wikileaks. En in die video is te zien... Hoe een Amerikaanse helikopter elf Irakese burgers en twee medewerkers van het persbureau Reuters onder vuur neemt. Nou, behalve die video zou Manning ook 260.000 kabels, geheime diplomatieke telegrammen, hebben gelekt naar Wikileaks. Deze week stond hij voor de krijgsraad en bekende die gedeeltelijk schuld. Ik ga over de zaak Bradley Manning praten met Guus Valk. Hij is de correspondent van NRC Handelsblad in de Verenigde Staten. En met Kokolijn, directeur van het instituut Klingendaal. En ik begin met Guus in New York. Goedemiddag. Goedemorgen. De ja. ja. uh, ja, Eerste felicitatie. Gisteren las ik dat je genomineerd bent voor de Lira Correspondentenprijs. Uh, Guus. Het weemelt langzamerhand ja, van de journalistieke prijzen. Wat is dit er voor eentje? Het is een uh, prijs die uh, volgens mij passend leven is. Die bedoeld is om freelance-correspondenten um, uh, wat extra aandacht te geven. Ik okay. ben zelf uh, formeel freelance-correspondent. Ik schrijf alleen voor de NRC eigenlijk, maar... Uh, maar dat is een, een, een, een soort constructie die je heel vaak ziet tegenwoordig. En uh, deze prijs is bedoeld om dat wat extra aandacht te geven. Nou, gefeliciteerd met de nominatie. Ja, bedankt. Laten we het even over Bradley Manning hebben, Guus. Hij staat voor de krijgsraad deze week. Wat heeft hij nou precies bekend en wat heeft hij niet bekend? Het, het, het, het, het, het, belangrijk, hij heeft 22 aanklachten uh, te horen gekregen. Daarvan heeft hij, tien, uh, heeft hij schuld bekend. Uh, en dan moet je denken aan... Ja, wat kleinere uh, vergrijpen als uh, uh, de bron te zijn van, van, het, van het doorspelen van documenten aan anderen, communiceren met mensen die dat, uh, waartoe hij niet bevoegd is dat zijn allemaal kleine zaken waarvoor hij in totaal 20 jaar cel kan krijgen um, het belangrijkste het uh, hulp geven aan de vijand en dat, dat, dat moet je breed zien uh, daarvoor heeft hij uh, geen schuld bekend het belangrijkste daarvoor is dat hij daarvoor in theorie de doodstraf zou kunnen krijgen waarschijnlijk een levenslang uh, maar de zaken waarvoor hij zijn schuld heeft bekend, die zijn wat minder belangrijk. En wie ziet de Amerikaanse militaire aanklager als vijand? De Taliban, Al-Qaeda, het grote publiek? Heeft hij dat duidelijk dit, gemaakt? Ja, in dit geval is dat Al-Qaeda. Uh, er is een video opgedoken van een Al-Qaeda-leider. Die ook zegt van: uh, ik, heb, uh, ik heb veel aan die Wikileaks gehad. Dat is een, dat is een oude video die al uh, lang geleden is, uh, is gelekt. Uh, dus in dit geval gaat het om Al-Qaeda. Um, maar uh, in de wet staat het heel erg express, heel vaak beschreven. Het zou iedereen kunnen zijn. Het is niet gering wat uh, Manning heeft gedaan. 260.000 geheime ja. documenten en die video heeft hij uh, in die rechtszitting verklaard wat zijn motief was. Want hij uh, heeft een lange verklaring voorgelezen en daarin heeft hij gezegd: uh, het allerbelangrijkste wat ik wilde is een debat te beginnen in Amerika. Ik wilde een debat over. Uh, onze eigen diplomatie over onze oorlogspolitiek, wat wij nou eigenlijk aan het doen zijn, en dat ontstaat er niet in Amerika, dat wilde ik doen. Nou ja, goed, dat, is, uh, uh, dat heeft hij in zekere zin gekregen, destijds, drie jaar geleden. Um, aan de andere kant, ja, nu was er toch wel weer heel, heel weinig aandacht voor. Dus ja, goed, je kan je afvragen, heeft hij heeft eigenlijk wel gekregen wat hij wil. En het is niet zo dat de Amerikaanse media, dat het echt voorpagina nieuws is op dit moment, het proces? Het was even even voorpageling nieuws van deze week... maar uh, je moet bedenken bij zijn voorgeleiding bijvoorbeeld uh, een paar maanden geleden... was er helemaal geen aandacht voor. Dus bijvoorbeeld zelfs de New York Times die heel veel over WikiLeaks geschreven hebben... Uh, hebben er niet eens aandacht aan besteed. Dus het, het was in die zin was het echt een beetje een gemiste kans. De ombudsman van de New York Times uh, schreef er ook een heel kritische column over... van we hebben er destijds zo ontzettend veel over geschreven en nu laat het gewoon lopen. Uh, en dat is een beetje het gevoel dat je overal een beetje ziet van... Ja, de media besteden er, er ontzettend uh, weinig meer aandacht aan eigenlijk. En pas nu, hij is, ja, nu de performance zitting is begonnen, uh, is het ietsje meer. Maar het blijft toch allemaal een beetje mager. Ik kom zo uh, bij je terug, Guus Valk, om het te hebben over uh, hoe dit gaat aflopen voor Bradley Manning, dit proces. Maar eerst ook welkom aan Kokolijn. Goedemiddag. In Leiden waarschijnlijk, hè? Ja, ja, ja inderdaad. Dacht ik al, plaats. <laughs> Um, stel Bradley Manning had geen contact met Julian Assange opgenomen... maar met Coco Wat had u gedaan met die onthullingen? Ja, wat iedere journalist uh, gedaan zou hebben. En dat is kijken wat erin staat. En vervolgens wel checken of het allemaal klopt. Want het zijn natuurlijk toch altijd maar uh, eenzijdige beweringen. Ook al zien ze er heel echt uit, hoor. Al die telexen, dus... Uh, ik was er wel 90 of 80 procent zeker van dat het allemaal klopte. Maar die laatste 10, 20 procent, die moet je toch hier en daar wel checken. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds verbazingwekkend is... dat uh, een goudmijn, die bestaat uit uh, inderdaad honderdduizenden Wikileaks... die ook vandaag de dag nog steeds uh, enorm veel toevoegen aan het nieuws... wat gewoon op een normale manier, zou ik maar zeggen, tot ons komt... dat die goudmijn eigenlijk te groot is geweest om te verwerken. De journalistiek is er door bedolven en heeft er nog altijd niet... Uh, alles uitgehaald wat erin zit, want het is werkelijk schokkend wat erin staat. Ja, maar hoe controleer je 260.000 uh, telegrammen, zeg? Nee, nou, dat is ook bijna niet te doen geweest. En daardoor zijn we in het begin, twee jaar geleden ook, uh, ja, meer, meer, meer overrompeld. Uh, er, was, er was werkelijk een soort paniek onder journalisten van hoe pakken we dit aan, hoe kunnen we dit allemaal netjes ordenen en stuk voor stuk uh, uh, afgrazen. Dus men heeft toen een beetje het laaghangende fruit geplukt uit al die Wikileaks. Maar het is nog steeds zo dat als vandaag uh, er een berichtje is over de relaties met Pakistan of over de dood van de, oh, de het vertrek sorry van de paus, ja hij leeft, uh, dan is het nog steeds, hij speelt, ja hij heeft leeft het voor. <laughs> ja. Um, maar dan is het nog steeds heel erg interessant om te kijken... wat er in Wikileaks over dat soort gebeurtenissen staat. Want dat voegt vaak iets extra's toe aan wat je toch al wilde opschrijven. Wat vindt u, het, het is een beetje raar dat ik u noem, want we kennen elkaar geloof ik uh, 30 jaar. Maar het had uh, toch uit professor, directeur van Klingendaal. Wat, uh, wat vindt u het schokkend, eigenlijk? U gebruikte net even het woord schokkend. Ja, je kunt kijken naar de, de, de Wikileaks zelf. Er zijn allerlei mensen geweest die hebben poging gedaan... om een top 20 of een top 10 samen te stellen... van werkelijk onthullende Wikileaks. Uh, die zouden ook kunnen doorlopen. Maar het meest schokkende is dat na twee jaar de wereld er niet door veranderd is. En dat waren toch een beetje de claims van beide kanten. Aan de ene kant natuurlijk uh, de Amerikaanse regering... Uh, Robert Gates, Hillary Clinton... die uh, uh, echt verschrikkelijk veel kritiek in het begin hadden. Jullie brengen Amerikaanse levens van militairen in gevaar. Niet alleen overigens de Amerikaanse regering... ook Amnesty International, ook de International Crisis Group... dus NGO's die achter de schermen in uh, dat soort landen... Uh, veel contacten hebben. Die hadden kritiek. Die wilden ook kritiek. niet dat dat op straat lag, Amnesty. Nee, want... Dat Die hadden ook van achterkamertjes dus weer... gesprekken. Ja, precies. Die zouden uh, hun hulpbronnen. Uh, die, die konden vanaf dat moment als verraders door de Taliban worden aangemerkt. En inderdaad, zoals Guus Valk al zei. De Taliban heeft ook toen aangekondigd. Uh, aha, nu weten we welke mensen wij op de korrel moeten nemen. Want we hebben er ontzettend veel aan. We kunnen ervan profiteren. Daar is niets van terechtgekomen. De beschuldigingen aan Wikileaks van het ondermijnen van de Amerikaanse publieke moraal... de wil om oorlog te voeren, de wil om te interveneren tegen slechte regimes... Um, daar is niets van terechtgekomen, dat is allemaal weer ingeslikt... Um, ook uh, de verwijten van Hillary Clinton dat het Amerikaanse diplomatieke netwerk... Uh, hierdoor ondermijnd zou worden, gecorrumpeerd zou worden. Dat niemand meer iets aan de Amerikanen zou willen vertellen. Dat ook de interne uh, uh, bureaucratie in Amerika niet meer zou werken. Uh, is ook weer ingeslikt. De grote ironie is natuurlijk dat na 9-11... De 9-11-commissie die dat hele incident onderzocht heeft... had aanbevolen van, ja, weet je waarom het mis is gegaan op 9-11? Omdat wij de informatie niet aan elkaar delen. En daarom zijn juist al die kabels uh, aan uh, in totaal meer dan 3 miljoen Amerikaanse overheidsdienaren verspreid... En dat heeft ervoor gezorgd dat Bradley Manning en Julian Assange uiteindelijk deze zaken onder ogen kregen en konden verspreiden. En Amerika is dus eigenlijk gestraft voor zijn interne transparantie na 9-11. Als ik uh, zo hoor, maakt het eigenlijk helemaal niks uit. En de voorspelling van Wikileaks en Assange... van wij gaan voor de grote openheid en transparantie in de wereldzorg... is niet echt uitgekomen. En, en de nachtmerries van de Amerikanen van... hier gaat Al-Qaeda enorm misbruik van maken... Uh, is ook niet uitgekomen. Het had allemaal niet hoeven gebeuren, zeg maar. Nee, want ook de claims van de andere kant... dus van Assange en Bradley Manning zelf... namelijk dat... Uh, nou ja, in de eerste plaats uh, het altijd goed is om in dienst van de waarheid onthullingen te doen. Elk middel is uh, geheiligd. Uh, dat, dat je minder corruptie daardoor krijgt, dat je de democratie dient. Ja, de helft dat de wereld er veiliger van zou worden. Ja, dat zijn allemaal onbewezen hypotheses gebleken. Want uh, we kunnen niet zeggen dat het aantal slechte regimes er minder door geworden is. De grootste claim is eigenlijk nog, en daar kun je over over discussiëren. Wij hebben ervoor gezorgd dat de Arabische Lente... dankzij onze Wikileaks-onthullingen op gang is gekomen. Die hebben wij als het ware getriggerd. En ja, daar is een discussie over mogelijk. Maar per saldo kun je zeggen dat... en de claims van de Amerikaanse regering van jullie brengen het land in gevaar... en de, en de wereldveiligheid bij wijze van spreken... en de claims van de andere kant van de Wikileaks... mensen die hebben gezegd, we maken daar een mooiere wereld van... dankzij onze onthullingen, dat die onbewezen zijn gebleven. Chris wat is het eigenlijk voor man Bradley Manning... Het is een man waar we eigenlijk best wel veel van weten. Het is een man van 25 jaar, hij komt uit Oklahoma, uit een, uit een gebroken gezin, een beetje een tragische, uh, tragische jeugd gehad, met, uh, met, uh, met, met ouders die uit elkaar gingen, en hoop ellende, overal gewoond. Hij worstelde met zijn homoseksuele gevoelens en uh, had eigenlijk uh, gedurende zijn hele jeugd het idee dat hij nergens bij hoorde. Uh, toen is hij op aanraden van zijn vader het leger niet gegaan, dat leek hem wel wat voor, uh, voor zijn zoon die hier veel achter de computer zat. En daar bleek hij wel een talentvolle uh, uh, uh, uh, man te zijn. Hij is namelijk, bleek namelijk een goede inlichtingofficier. Mm -hmm. uh, toen Ze hebben hem naar Irak gestuurd en daar heeft hij, uh, daar heeft hij een tijdje gewerkt. Maar ook daar uh, kreeg hij last van zijn gevoelens, van zijn buitensluiting. Uh, maar ook moreel kreeg hij, kreeg hij het moeilijk. Hij zag elkaar gebeurde in de oorlog. Hij, hij zag hoe zijn, zijn, zijn, zijn kameraden erover praten. En, en hij had sterk, al heel snel kreeg hij de indruk van... ik moet alles wat ik hier onder oog heb delen met de rest van de wereld... Dus het, was, het is iemand met ook een hoog rechtvaardigheidsgevoel, zou je kunnen zeggen. En wat uh, wordt in de Verenigde Staten als de schokkend stondhulling gezien uit die wikileaks kabels het, het, het, het, het, het, Ja, wat het meest wordt aangehaald is, uh, is, is, is, de, is de beroemde video uit juli 2007. Dat is die, die Apache-aanval in Bagdad. Ja. Waarbij onder meer een fotograaf van Reuters uh, um, uh, wordt neergeschoten en je hoort de... de, de de, de manschap in de helikopter daar commentaar op geven dat, dat, dat, dat gaat niet erg vriendelijk, zal ik maar zeggen. Um, dat is veruit het meest aangehaald. Um, wat Wikileaks verder vooral um, teweeg heeft gebracht... is dat het een soort van kleur heeft gegeven aan een wereld... die, die, die, die Amerikanen eigenlijk niet kennen. Dat is die diplomatieke wereld. Uh, hoe diplomaten over Merkel praten, over Ban Ki-moon... Uh, Berlusconi, over Wouter Bos, ja, precies. de premier van, van Hongarije... Lang. een clown, niet goed snik. Ja, ja cowboytaal gebruiken. Wat je nog altijd wel tegenkomt, dat zou je een erfenisje van, uh, van Wikileaks kunnen noemen. Uh, er hoeft maar een, een, een, een gewoon nieuwsbericht in een krant te staan en er is altijd één alinea waarin, uh, waarin uh, zeg maar de, de formele standpunten nog even worden ingekleurd met, met de persoonlijke relaties zoals beschreven in de kabels van Wikileaks. En dat is, dat is eigenlijk het voornaamste wat het uh, teweeg heeft gebracht. Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad teleurstellend, dat zegt Kokelijn terecht. Yeah. Uh, teleurstellend als je ziet wat, wat, wat, mm. wat mee beoogd was en yeah. het risico dat Melding nam. De nieuwe open wereld is niet aangesproken. Nou ja, kijk, alleen al 2010 was de tijd van Irak, van Afghanistan. Dat waren klassieke oorlogen. Inmiddels is die oorlog met drones enorm opgevoed. Daar horen we niets van. Dat gaat volledig in het verborgene. Dus dat debat is er ook helemaal niet meer gekomen. Wat is de voorspelling hoe het gaat aflopen? Wordt het levenslang of komt die toch nog een beetje met de schrik vrij? Dat, dat, dat, uh, uh, nou, dat hij lang in de cel zit, dat staat vast. Uh, of dat 20 jaar wordt of levenslang, dat, uh, dat is nog maar de vraag. Ik, uh, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe zo'n militair tribunaal dat gaat beoordelen, maar, uh, maar dat, dat uh, de aanklager inzet op het allerhoogste, dat is, uh, dat is duidelijk. Of Menning er nog onderuit komt door op punten school te bekennen, dat is nu de grote vraag. En dat ze in juni als de zaak uh, inhoudelijk verder wordt behandeld en verder zien. Bedankt. Guus Valk in New York. En uh, Kokolijn tot slot. U heeft voor een artikel over die drones gebruik gemaakt hè, van Wikileaks. Nou, ik doe het wel vaker. Ik uh, reken het tegenwoordig bijna tot mijn uh, wekelijkse plicht om als ik iets schrijf, toch ook nog eventjes in de, in de database Wikileaks te kijken: van wat zeggen zij daarover? En zelden uh, stelt dat mij teleur. Er komt nee. altijd wel iets leuks uit. Argos heeft over een ja. zoekmachine, meneer Colijn. Laatst nog iets over ja, Pakistan bleek. ontdekt. Ja, ik weet het. Dank u wel. Kocolijn, Jules <laughs> Dit was Argel, straks de onvermoeibare Bas van Werven. Hij praat onder meer met econoom Ewald Engelen... over, moet er een nieuw referendum over Europa komen? Goed weekend. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, nachtkerenvee. Hij Al dwars over de verdediging heen. Hij heeft geen idee hoe hij het doet, maar hij doet het. Pekswolle Willem II. Een half PSV, VVV. Aan de linkerkant heeft hij een prachtige bal in huis. Zit in de kop van het En op kwart voor negen Twente Ajax. De tegenstander van mij vragen het al met een wippertje op de lat schiet. En er staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.